van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm... en dit is het nieuws van NOS op 3. Loopt Oud en Nieuw uit de hand... dan is de politie helemaal klaar met vuurwerk. Als er tijdens de jaarwisseling illegaal wordt geknald... en er spullen worden vernield... gaat de politie aandringen op een landelijk vuurwerkverbod. De politiek moet daarover beslissen. En ook probeert de politie in aanloop naar Oud en Nieuw... al dingen te doen om te voorkomen dat het uit de hand loopt. We proberen de illegale handel in, de, in vuurwerk proberen we tegen te houden... We proberen Weer mensen aan te houden die zich daarmee bezighouden. En mensen die echt overlast veroorzaken met vuurwerk, ja, die proberen we of te bekeuren of aan te houden. Dit jaar is vuurwerk al wel verboden in twaalf plaatsen, waaronder Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen. Heb jij nog illegaal vuurwerk thuis liggen, dan kun je dat in Den Haag vandaag inleveren zonder consequenties. Bij een inzamelpunt bij het ADO-stadion. Ja, er zijn sommige mensen die vinden het hè, op, op zolder, als ze de zolder gaan opruimen van, van kinderen die uit huis gaan. Maar natuurlijk ook een deel van het vuurwerk is sinds kort illegaal geworden. Want dat mag een zwaar, wat zwaarder knalvuurwerk. Kon je vroeger gewoon kopen. Kan tegenwoordig niet meer. Als je dat toch nog hebt liggen en je denkt, nou, ik wil mijn regels houden, ik wil er vanaf, dan kun je hier terecht. Oh. Drie jaar geleden leverde de actie meer dan 600 kilo op. Ook op andere plaatsen in ons land kun je deze week je illegale vuurwerk inleveren. En het duurt nog even, maar op 15 maart gaan we naar de stembus voor de Provinciale Staten. Eén op de drie politici die dat werk nu doen, zien we dan niet meer terug op de lijst... want ze vinden dat ze veel te hard moeten werken. Dat wordt eigenlijk niet minder, maar alleen maar meer. Want kijk ook maar eens hoe het kabinet natuurlijk heel veel onderwerpen naar de provincie schuift. als het gaat over stikstof of woningbouw. En ook daar moeten de statenleden zich natuurlijk heel goed in verdiepen. 20 uur per week zijn ze ermee bezig. Klinkt niet als heel veel, maar de statenleden krijgen geen gewoon salaris... Ze moeten het met een vergoeding doen. En de meesten kunnen daar niet van rondkomen en hebben dus nog een baan ernaast. Krijg je nog het weer, opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af. In het noorden kan vanochtend een buitje vallen. Verder blijft het droog en het wordt een graad of zes. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er staat nog wat file op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Bij Purmerend Noord zijn alle rijstroken weer vrij. Maar nog wel 10 minuten vertraging daar.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 Ja, lekker erg. Dat is z'n beste hoor, dat is het beste. Dat is een originele Paul McCartney samen met uh, Michael Jackson, Michael Jackson toen ze nog geen ruzie hadden. Nee. Twee grootheden Goedemorgen, mannen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Eh, Dank Paardenkoper, Hans Botman, ja. Jaap Koper en Gerlofman... hier bij de Ja. Yes. bij uh, uh, Radio ZFM. Allereerste vraag. Allemaal met een heerlijke... Nou, laat dat duidelijk zijn. Gevulde nou, koek geven. Gevulde koek geven. Ja. Nou, dat is het. Van Jimmy uh, Turner. Allereerste uh, vraag. Absoluut. jullie de kerstdagen overleefd. Zo te zien allemaal wel wat zo te zien. Ja, ik heb... Uh, mijn familie was over het Portugal ook. En uh, we hebben tenminste mijn dochter en schoonzoon en de kleine man Floyd en uh, mijn zoon Mitchell met zijn drie dames was er dus we hebben heerlijk een uh, door uh, slager Joey tot rollade gemaakt de varken hebben wij op de Joey van de halte in de Halterstraat namens ja, en heren. Ja, een weekend. de gevelde koeken van, van, van Jimmy het, Turner. ja, wij ja maken ook. hier geen reclame. Wij maken geen reclame. Ook niet voor Jimmy <laughs> voor Turner. De zand, met voor de middenstand. Nee. <laughs> maar ja, eigen middenstand eerst is het natuurlijk het kregen. Maar die hebben een, een, hele... een half vark in elkaar uh, gebouwd. <laughs> ja, ja zo'n fijn uh, rolade Ja, rollade mag je niet meer zeggen. Het is een tot rollade gemaakt varken. Oh, oké. Okay, yeah, varken mag yeah. je ja. niet meer Waarom mag je geen rollade zeggen? Je mag ook geen slaaf meer zeggen, toch? Tot slaaf gemaakt. Ah, je had je, je, je slaafvinken, had je vorige week. Ja, slaafvinken. Ja, maar dat was op 19 december toen Rutte officieel Excuses aanboden. Dus Ach, nee, maar de kerst was heerlijk. Gisteravond een <laughs> beetje uh, rustig gedaan, uh, culinaire technisch ook. En, uh, nou, dacht, nou, uh, we goed. zijn we zijn weer trots op je. En, en ja. Jullie ook. We hebben jullie uh, de dag. Nou, ik door... ben uh, gisteravond hadden wij een, een enorm gezellig uh, samen zijn met de familie uh, bij uh, mijn schoonzuster thuis. Oké. Okay. En uh, lekker gegeten. Kijk, goede wijn. Eén groot feest. En Goede Wijn behoeft geen krant. Nee, behoeft geen krant. Ja, he? Behoeft helemaal geen krant. Maar dat was gisteravond. <laughs> de eerste was gisteravond. kerstdag. eerste kerstdag uh, zat mijn uh, vrouw samen met haar zuster... nog in het staartje van een, van een corona oh. uh, uh, dingetje. Smetting. Ja, dan moet je vijf dagen in quarantaine. Nou, dat hebben ze gedaan. En uh, zeg maar, uh, eerste kerstdag was de laatste dag. Dus toen uh, hebben wij... Uh, we zouden bij Siso gaan eten. Je kent ja. CISO, kan je ja. ook heerlijk eten. Ja. Over uh, de minderstands nog even een kleine veer in de poeper te steken. Ja. En toen hebben we zeg maar CISO bij ons laten komen. Oké. Okay. Oh, helemaal goed, ja. ja. Nou, dat is ook lekker... Dan Natuur. draait het gewoon lekker om. Ja. En jij al? Eerste kerstdag was, was ik met mijn dochters. Uh, uh, bij mijn oudste dochter. En heel gezellig. Lekker uh, gegourmet. Ge ge is dat een goed Nederlands woord? Ge met? Ja. Zoiets. Ja, zoiets, hè. Nou, dat was heel gezellig. Cadeautjes, dingetjes. En, uh, ja. en mijn jongste van 16 was er ook bij. Die vond het allemaal geweldig. Goed hoor. Nee, dat was hartstikke leuk. Dat was hartstikke leuk. En gisteravond zat ik in uh, Amsterdam. Bij uh, iemand en uh, daar was een Eritrese een, een bij, uit Eritrea dus. En, en er was een Marokkaanse vrouw bij. Dus dat was een internationaal gezelschapje. Dan okay. kom je toch weer op andere, andere gesprekken. Hoe ja. was, was uh, kun je jullie technisch ook wat inbrengt? Van uh, die, nou, de... we hebben gegourmet oh. voor de verandering. Dus, Gourmet, wie <laughs> Nou ja. Ja, Het voordeel van gourmetten is ook dat je, dat je zelf kunt bepalen hoeveel je eet. Hè? Ik bedoel, ja. Je legt af en toe een stukje vlees op dat ding. En dan, uh, ja, dan eet je dat lekker op. Zoutje ja. erbij, dingetje erbij. En, uh, ja, dus hoeft leuk. niet... Uh, en weinig, weinig, weinig vet, hè, weinig boter. Dus... Uh... Nou ja, je het kunt eigenlijk het, een wat je zegt zelf, uh, zelf indelen natuurlijk. Ja, Alleen, je kunt het zelf indelen. Wat ik me vroeger kan herinneren is dat je kan wel je huis weggooien als je klaar bent met gourmet. Ja, nou, nou dat, <lacht> dat, zijn, dat is wel waar. Er zijn natuurlijk wel wat tips. Daarom was het He? niet bij mij thuis. Hè. Nee, is het? <lacht> ik heb het Heel zeker goed, mee, je, je mee. <lacht> Maar uh, ik, heb, ik, ik, ik las nog een goede tip. Je kon <kluh> een, een bakje met uh, schoonmaakazijn ja? ergens neerzetten, bij de tafel ergens. En dat... dat uh, uh, Vreten lucht op, zeg maar. Oh. Of je kunt het uh, raam openzetten of de deur openzetten. Dat kan natuurlijk ook. Kun ja, ja. Je, uh, je ook uh, iets bij het raam zetten wat inbrekers opeten? Uh, ja, ja. ja dat is de meer een AK-47. Ja. Nee, maar uh, <laughs> uh, uh, uh, het viel meegestralen. Okay. Dus, uh, nee, uh, nou, gezellig. Kijk, wel. en als je erin zit, dan luik je het ook niet. Hè? Nee, dat is, nee, daarom, is, daarom, dat is Maar de lekkere gezelligheid, daar gaat het om. Ja, dat is de ja. gezelligheid. Nee, maar het is hartstikke leuk allemaal. Dus ik heb hem wel vermaakt, moet ik zeggen. Uh, maar maar die, die dame uit Eritrea, dat zijn weer kennissen of vrienden van... Nou, dat is, dat is een buurman van mij hier. Die is regelmatig Amsterdam bij de vriendin. En die komt dus uit Eritrea. En die had een broer ook bij ah, zich. Ah, okay. en, uh, oké. En, en de buurvrouw, dat is een Marokkaanse vrouw. Nou, die waren allemaal heel gezellig. Ah, Zo, leuk gesprekjes gehad en dingen. En... Leuk. Je lult weer dus ergens anders over, hè? dat is wel leuk. Ja, dat ja. is. Uh, en het is één grote uh, uh, broederschap, hè? Ik bedoel, ja, het is. Uh, zoals het hoort eigenlijk. Ja. Zo, eigenlijk zoals het hoort. En ook ja. in het kader ja. van de kerstgedachten. Nou, dat al bedoel al, ik. Ja. Ja. ja. Alleen we gingen gisteravond dan terug, hij, hij, hij haalde mij en bracht mij, dat was wel lekker natuurlijk. Okay, ja. Maar uh, gisteravond, nou, hij had helemaal niks gedronken trouwens, hoor. want hij voelde zich wel niet zo lekker, dus hij had helemaal niks gedronken, maar nog geen uh, 500 meter van zijn huis. Pak je een stoep mee. Oh? Ik denk, nou, die band. Uh, nou ja, we reden gewoon door. Maar bij Heemstede was het toch zo dat hij dat dacht: van. Mijn stuur trilt een beetje. Was toen die band helemaal lekker. Oh shit. Ja. Dus die is nu aan het uh, gedoe met, met, met, met zo'n mini. dan moet die bandjes hebben. En ja, waar haal je die vandaan? En. Uh, ja, ze zijn oh. wel te krijgen natuurlijk, ja. maar uh, ja, dan, dan betaal je de hoofdprijs natuurlijk. Ja, en, heb je, en als hij nog geluk heeft, dan is het vellig niet beschadigd. Nee, vellig niet beschadigd, maar er staat wel een gat in die band Dus ja, ja. ja, die bond... Ja, dat, dat vinden ze weer. niet lekker. Nee, dat er vinden ze mensen niet fijn, hè? Ja, ja, ik was wel blij zo. dat we niet op de snelweg dat, dat, dat, opeens... Dat, ja. dat, hè, dat kan natuurlijk ook. Ja, we hebben al in de bladen genoeg auto's in de Greppels. Goeiedag, nou, een, een hoop waardoor. ongelukken waard. Maar ook nou. zware ongelukken. Hè? Ja. Uh, ja, ook een aantal kinderen overleefd. Kinderen, ja, en, en, en, en, in Ors, weet ik het allemaal. In Rotterdam uh, doden, weet ja. ik het allemaal. Ja, ja Grijselijk. Zal dat toch misschien met drank te maken hebben? Het zou kunnen natuurlijk. Nou, in ieder geval, daarvan las ik dat het zeker aan de ja, ja, ja. Het een bestuurder ook aangehouden is. Ja, zwaar gewond, is het ja. ziekenhuis is die aangehouden. Ja, dat heb ik ook begrepen. Ja. Goed, maar, jongens, zullen we een stukje muziek doen? Maar, ja, dat lijkt omleed. mij een goed plan. Omdat er er even, een kerstliedje of zo. Ja, ja een zijn een kerstliedje. Is dat zo? Nee, <laughs> ja, luister maar. She work it, girl, she work the bull, she break it down, she take it low, She fine as hell, she spot the dough, doing a thing right on the floor. Money, money, she make making, making, look at the way she's shaking Make you wanna touch it, make you wanna taste it. Tasted. If you're lustin' for fur Go crazy, face it.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 Spotlight baby. Oh. we zijn er inmiddels. Ja, ja, dat is heel leuk. En op dat moment gaat er een telefoongesprek plaatsvinden met uh, Ger en um... Iemand anders aan de telefoon, dus die is, uh, de ja, Sandra, maar even, hij heeft Sandra aan de telefoon. We hebben een beller. Ja. We hebben een beller. Dus we wachten even tot Ger klaar is, dan uh, kunnen we door. En ja. uh, welk <laughs> nou, nummer welk is dat? Welk het nummer zal het zijn? Ja, ik ja. weet het ook niet. Dus, ja, welk nummer, welk? Oh, je bedoelt dit. Ja. De, de, de, de, de, welk de nummer dat, ja? Dit nummer, ja, ja Smilo, met EO Technology heet dat, geloof ik. Even uit mijn hoofd. Hey, jij dus, moet uh, nog even zeggen, Jaap, uh, wat je met kerst hebt gedaan. Ja, ja dat, helemaal dat, niet. die inleiding begon eigenlijk afgelopen donderdagavond. En ik heb het toch uh, stiekem maar even gedaan. Uh, ik uh, ga straks uh, dat uh, K-nummer even draaien. Wat uh, wij hier donderdag uh, hier hebben gehad. Ja, Daar dat begon het mee. Okay. En uh, voor de rest uh, heb ik eigenlijk niet zo gek veel gedaan. Behalve dan het onderhoud van onze eigen website. Met uh, okay. Alternative FM. Maar wat heb je gegeten met kerst? Ja, je hebt wel gegeten. Uh, ja. uh, jawel, ik uh, mag gewoon bescheiden. Ik uh, ben niet... Uh, iemand die... Uh, ik had gewoon nee, ik een moment van uh, smoor ja, had oké. ik. Samen met uh, sajo-bonen en witte okay. Twee dagen. Ik eet altijd twee ja. dagen hetzelfde. Dus, uh, ja, ja. En ik had dat toevallig in huis. Ik denk nou, het ja. is mooi. En, en nou ja, wat ik zei. Uh, een beetje ook uh, zitten kijken naar televisie. Ja, je hebt uh, al goede documentaires uh, gekeken. Uh, ja, bij, uh, voor, met name bij Ziggo uh, Sport. Daar zit ik uh, nagevast uh, tegenwoordig uh, mm -hmm. uh, op. Wat dat er gaat. Okay. Uh, mooie documentaires over uh, bijvoorbeeld, uh, daar viel ik in. Van Kenny Dalglish het uh, zal Frank en Ger weinig zeggen. Maar die Kenny Dalglish was Dalglish? een... Uh, Inspecteur Dalglish Nee, nee, ja. nee. nee dat dat was een, ooit he, van, een voetballer bij, uh, bij Liverpool. Oh, ja, tuurlijk. En uh, hij was op een gegeven moment ook manager van uh, dat elftal. Of van de selectie van Liverpool. Maar hij heeft ook uh, bijvoorbeeld dat hele drama meegemaakt in Hillsborough. In uh, Sheffield. Ja. Waar ze toen in de halve finale. En dan zie je hoe... Verweven het voetballeven is van uh, de mensen uit Liverpool met hun club. Ja, ja dat, dat is eigenlijk een halve religie. Ik ben er ooit nog uh, samen met mijn moeder geweest aan die kant van het stadion. En dan mm. uh, merk je gewoon wat voor impact uh, dat hele verhaal van die Hillsborough-drama heeft uh, gehad. Omdat daar dus ook uh, gezinnen met jonge kinderen zijn geweest die daar plat gedrukt werden... omdat ze de ja, hekken goed, goed. Uh, gewoon open lieten, lieten staan. En die mensen uh, op het veld... waaronder dus die Kenny Dalglees... die waren enorm in vertwijfeling... wat daar zich allemaal afspeelde. Want uh, niemand had er eigenlijk in de gaten... Houdt dat kort, daar ja. zich een, uh, een ramp volk... Ja, volk. Ja, en Mag ik wel. even? Jullie hebben het al uitgebreid over... Ja, nee, We hebben het over de kerst, Jaap. Ja, nou, ja, nou, ja, nou geen... ja, We ja, maar dat weer geen sport doen. We ja, nu dat is is zit in Hansenwijk. Maar wat wel mooi is, Jaap... jij hebt ongetwijfeld veel minder kerststress gehad, dan menig een als je twee ja, dagen ja, hetzelfde ja. eet. Ja, bonen, ja. Uh, bonen, klaar. Ja, ja, klaar. Maar wat ja. heb je gegeten dan, Jaap? Sajuubonen met saaioerboontjes. Zwaaluubonen. Sajuerboontjes. Oh, saaioerboontjes. Ja, dat zijn Oosterse Indonesisch, uh, ja. Uh, Indonesisch. Ja. Sato is in, Bartu is in, Tatoer is in. En met is in. Maar dat heb ik gegeten. Nou ja, ja, ja voor de rest... Twee dagen. Twee dagen. Twee dagen hetzelfde. Ja, ik eet altijd twee dagen hetzelfde. Okay. Bijna, al, bijna, altijd, bijna ja. altijd. Dat kan natuurlijk. Ja, ja dat kan. Als ik uh, haal, dan uh, doe ik dat uh, meestal voor twee dagen. En dan eet ik twee dagen hetzelfde. Maar dat vind ik ja. niet erg. Nee, helemaal niet. Je, nee. gaat, er, je gaat er niet dood aan. Dat is nee, wel lekker. Ja, mensen hebben helemaal niet te eten. Dus uh, wees blij. Ja. Maar jij hebt er twee dagen. Of, of gourmet hè, af en toe stukje vlees erop. Goormet, ja, vlees erop. Goormetten, goormetten, goormetten, yeah. ja maar gourmet. met wie? Een stukje vlees erop. Maar, maar, maar met wie? Uh, Twee gourmetten en één zonder. Nou, dat heb, ik dus <laughs> ja. niet, dat heb ik dus niet gedaan. Want dat is toch een beetje... Dat moet je eigenlijk in je gezelschap doen. Ja, en dat doe ik niet. Nee, nou, Je kan het ook in je gezelschap ja, kan kan doen. ik ja, ja, ja, kan me mijn teddybeer uitnodigen en zeggen van... Joh, ook even gezellig mee, maar dat... Nou, dan dus ja. zet je die aan de overkant op de stoel en dan ja, de is het Dan zet je op de stoel min. en dan steek je hem de fik. En, en ja. als die brand, <laughs> zegt hij tegen hem: hey, Je mag hier niet roken binnen. <laughs> ja, je moet toch wel. Ja, ja nee ja, nee, ah, ja dat, mm. uh, maar uh, even, even gekkigheid maar dat uh, ja. Ja, eigenlijk heb ik gewoon weinig gedaan nou want, lekker toch ja. hey, zijn we zijn ja. wel blij dat die kerstdagen een beetje over zijn nou, vroeg, ik zeg, al, al, nou ik had er nog een paar ja. uh, aan vast willen plakken want het was lekker Je rustig, was lekker rustig ja. Ja, ja, ja ja ja nee ik, ik uh, zal blij zijn als het allemaal weer ja, beetje, we krijgen uh, natuurlijk een hoop ja. uh, over milieu gesproken vuurwerk ja. ellende ja, ja, ja dat, dat weer mensen weer jongens en wat gaan we doen met Oud en nieuw dan zit ja. ik op Ameland in ieder geval. Uh, daar, jij? Ik, nee, jij zit toch hier? Nee, ik zit op Ameland. Oh ja, vrijdag al hè? Ja, ik, ja. Weet, ik weet het nog niet. Uh, het. Gaat het nee, meen uh, je dat Frank? Dan. Heb jij nog geen plannen gemaakt? Nee. Nee, nee ik, ik zit toch lekker gewoon thuis hoor. Lekker, man. Een beetje uh, mentaal voorbereiden op de nuaarsduik. Uh... Ga je er mee? <laughs> Als uh, redacteur er van deze omroep of niet? Nou, nee, dat denk ik niet hè. Maar uh, <laughs> ja, je, je weet nooit, ik, zit, ik twijfel eigenlijk nog een beetje. Ja? Maar ja. ik kan mijn zwembroek niet vinden. Ik weet niet ik moet even kijken. denk dat dat het is. Ja, dat zal het zijn. Ja. Ja. Uiteindelijk zal dat het zijn. <laughs> Uiteindelijk komt het daar wel weer op neer. Maar jullie gaan ook niet, uh, niet duiken. Nee, nee. zeker niet. Ah, ik, ik zie ze wel staan. Je oh. zou doen, zou Ga je wel beginnen. kijken, of niet? Ja, weet ik ook niet. Ja. Ik, weet, ik, ja, zie, ik zie jullie niet. wel staan met, uh, met zo'n uh, muts. Het wordt volgens mij ja. 15, 16 ja. graden. man Je kan bijna <laughs> ja, gewoon... Uh, ja, dat scheelt ja. niet veel meer. Ik denk dat ze de stoel uit gaan zetten. <laughs> ja. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja, dat denk ik dat zou ook. Kunnen. Nou, dat zou toch heerlijk zijn, 16 euro. Ik zou je zeggen, ik, als eerder gemeld, zit bij rattenval. Hè? Dus ik heb ah, gemerkt ja. dat ik nu al 9 kuub minder gas verstook per dag. Per dag? Per dag. Dat? Nou, dat is ja. toch een uh, 12, 13 euro, toch? Ja, ik zit nu op uh, twee tientjes per dag en ik zat op 36 euro per dag. Zo, dat ja, dag. heb ja, dat je goed ik, gedaan, ja. Frank. Ja. Nou ja, dat heeft ons lief weer goed gedaan. He. Door de thermostaat wat hoger te zetten. Dus de, hoe die de <laughs> Je bespaart dus 15 euro per dag. Dat is zo'n 4,500 ja. euro per maand. Hè? Ja. Als je een beetje rekent. Ja. Maar het is nou ook geld. Dat is zeker geld. Toch? Ja. Ja, ja. Want dat is dan wel, ik ben niet zo'n modernist, dat weten jullie, maar. Dat vind ik dan wel weer aardig, dat je op internet je verbruik van ja, gas en ja, water... Ja. op je telefoontje kunt ...en stroom het. kan ja. zien. Ja, uh, ja. ja dat, is, uh, dat is wel mooi. Ja. Wat, wat, wat, wat scheelt het nou tussen vijf minuten douchen en tien minuten douchen? Wat, wat, wat zal het zijn? Ja, oh, dat, de helft. Ja. dat maakt wel een hoop uit hoor. Ja. Ik, dat scheelt echt de helft. Ja, ja. ja, ja. ja het scheelt de helft dat verstook je niet zo heel veel. Nee, het is echt, de cv is echt dé grote... Ja, dat zal, maar me, ja. met en, de gaat die cv ook aan natuurlijk. Maar dat, dat valt nog wel mee, want ja, tenminste, de meeste mensen, denk ik, douchen niet langer dan 10 minuten. Nee, nee, ik ook mijn dus dan tien, 10 minuten. Dat zijn de kosten, kosten niet. Vloog. Ik heb uh, de 26ste, wanneer, dat was? Gister, gister. Gisteren? Was het Gisteren was het 26 Ja, heb ik 6,34 euro. Uh, gedoest. 6,34 euro. 34. Oh. Netjes. Ja, dat is netjes. Maar je ja, was ja, niet thuis, jij... of wel? Ja, nou, voor, voor ja, deel wel, elektrisch. voor deel deel niet. Kook elektrisch. Dat helpt ook. En de 25, ste heb ik 4,85 euro. Ja, maar toen word je weg. Oh nee, nee, 9,47 euro. Wat, dat ja. kan oplopen, hè? Ja, maar toen ze hebben de hele dag thuis gezeten natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. En... Uh, Eén en ding, wat, weet ik wel, als ik weg ben, dan uh, is dat die thermostaat laag. Dus ik meen uh, dat wel terug in de maand uh, verbruiken. Nee, dat begrijp ik. Ja. Hebben jullie Koning Willy, uh, nee. ...het uh, toespraak nog gemist? Heb ik om? helemaal gemist. Wat ja, heeft hij uh, allemaal verteld, Frank? Nou. Nou ja, hetzelfde praatje, pot natuurlijk, waar het op neerkomt. Van, uh, wees lief voor elkaar en uh, denk ook eens aan een ander. Weet je wel, dat is een beetje pot, uh, Ja. Wat me wel frappeert is dat de man geen kerstboom heeft. Nee. Maar nou zei uh, Rob Hoogland vanmorgen in zijn column in de, in de Schele Raaf <laughs> dat dat dus uh, ook was vermoedelijk om. Andere, anders denkende, niet worden ja. gestoten. Maar stond, stond, er ook geen, stond er ook niet één in de tuin. Dat doen ze wel. Dat doen ze wel. Dat ja. een, een, een, niet dat ik heb gezien. Uh, nee. Dat was vorig jaar nog volgens ja. mij. Uh... Ja, ja, triest. Heel diep, diep, ja. Echt. Ja. Heel diep. Ja, ik vind het ook schandalig dat we geen vrouw als koning. Oh nee, we hebt ook nog natuurlijk. Koningin, ja, uh, koningin Maxima. Ja, Maxima, Maxima, koningin Maxima. Een oude Argentijnse sloopkogel. Ja. Ja. Dat is wel uh, <laughs> maar een lekker ding hoor, die kan door. Ja, die ja. mogen we koningin noemen natuurlijk. Zo, dat koningin, koning uit. Het is <laughs> geen rommel. <laughs> ja, nee, Frank heeft helemaal gelijk. Ja, absoluut. Nou jongens, ja, voor de rest Heb ja, sure. je ja. ja. dat geluid geef? Ik Muziek. heb nog geluid. Wat denk je? Lekker muziekje erbij. Nou, ik nou, ben klaar voor. Uh, jongens, jongens. I look low, I looking everywhere I go. Looking for a home in the heart of the country. I want a horse, I want a sheep, I want to get me a good night's sleep, living in our home in the heart of the country. Ja, maar hij komt wel uit Liverpool. Hij komt uit Liverpool. Hij komt uit Liverpool. Ja, uit Liverpool. Hey. Ja, hey, gezondheid. Is hey. <laughs> een petnotenbenen ja. Gooi maar in je pet. Hè, dan, hey, en, uh, uh, het begint uh, met een P en uh, oh. eindigt op Al McCartney. Al oh. oh, McCartney. <laughs> dus dus, we uh, gaan McCartney. we al naar het sportnieuws? Uh, Jaap, hey. of ja, maar. Ja, mag even tussendoor. Er is een man in het casino. Die uh, kwam uit uh, Rijsburg en die heeft vrijdagavond 2,6 miljoen ja, in ja, ja, ja. euro gewonnen. De ja. grootste prijs, prijs ooit ja. in de Beloofd de of wat? Ben je, dan, ben je dan gelukkig? Ja, ja, ja. ja, ja er ja. uh, ja. ja. ja, ja, ja. was een ja, nieuwe, uh, nieuwe slotmachine en uh, er zat een, een, een, een, een mega jackpot in. En die file antwoord, dat is wel heel Zo. apart, ja. ja, Is dat 100. iets uh, voor antwoord? om die man eens even uit te nodigen, of niet? Nou, hij ja, wil ik denk dat al... hij al onder een pannenboom zit. <laughs> hij wil genoeg ik, ik zou zeggen, Jaap, start een zoekactie, dat gaat niet doen. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. en uh, bij Serious Request, 3FM, die, die in die glazen kooi, die haalt, haalt 2,3 op. Dat is nog, ja. Minder. nog minder. Ja, nog ja. minder. Dan heeft die man drie ton overgehouden. Nee, die man heeft gewoon 2,6. Ja, ja, ja, oh, zou... Lekker hoor. Dus het is namelijk, uh, uh, hoe heet het? Uh, belastingvrij? belastingvrij? Belastingvrij, ja. ja. Maar hoe uh, werkt dat dan? Stel je goed. laat het twee jaar op euro een euro heeft hij erin gegooid. 1 ja. Ja. euro en 2,5 ja. uh, en dan negen. Dan heb je echt een Dan nou, is het belastingvrij. Door, maar is het een jaar later ook nog belastingvrij? Nou, maar maar je, is, je, is, je nou, moet, je nou, moet dan je dan later wel vermogensbelasting betalen. Uh, nou, normaal gesproken gaat er van die prijs al, we hebben de staatsloterij, gaat er al uh, 30% af. 30? Ja, oh, 30%. Kansspelbelasting is er ook nog, hè? Ja. Nee, maar dat zit er niet op. Bij de staatsloterij niet, vrij. hoor. Eh, ja, nee, maar bij de staatsloterij is het wel kansspelbelasting. Daar betaal je wel belasting. Maar niet. Ik dacht dat altijd dat het belastingvrij was bij de staatsloterij. Nou, ik zou maar gauw stoppen, ja, als het jou was. Nou ja, de kans dat je in je woonkamer wordt overreden door een connectionbus is groter ja. ja. dan, ja. dan iets in de staatsloterij. Ja. ja. <tus> dus, nee, <tus> dat is ah, ik heb Gaston ja. nog niet ja. gezien, hoor, trouwens. Maar het is een postcorreloterij. Maar goed, dat is een. Hij er in bloemen dan. Kasten wat in ja, ja, Ik zie die zoek altijd voor de deur staan. <laughs> Goed. Ja. Um, nou ja, ik denk dat het zowaar tijd is. Ja, uh, nou, ja, om we we kunnen, wat gebeurt uh, hey, nu een beetje? Oh, Ruts, nog, bedoel, uh, wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Nou, nou heel gebeurt. weinig. jongens. kan ik jullie melden, want uh, ja, ja, er is Ruts. gewoon heel, helemaal niks natuurlijk. <laughs> Mag ik je meteen al in de even? Uh, ja, in de vallen. ja, natuurlijk. ja wat zou nou de reden zijn dat zo'n Max Verstappen... zo'n prijs zelf niet kon halen? Nou, ja, die zit gewoon in Brazilië. Ja? Moet hij voor ja. zo'n prijsje naar Nederland komen? Nee, ik geef een grote... Hij oh, nou, is bij Nelson ja. zit, hoor. Hij zat bij zijn kippetje in... Ja. Uh, hij zat in Brazilië. Maar ja, weet je, ik bedoel... het was een tenenkrommend uh, ja? programma... dat hele sportgala. Uh, ja, ik gala. kijk sowieso niet naar. Nee. Nou ja, ik heb wel een stukje gezien, maar het was heel erg slecht. Waarom? Nou, ten eerste de presentatie... Wie de deed dat? Het op hadden uh, helemaal van de zand met, met uh, nog iemand. Dus maar niet, het, het, was het, te gewoon, het, het, het zat te stroperig in elkaar. En dan uh, ja, laten we het beeldjes zien, weet je wel. Om het een beetje op te vrolijken. Maar het is allemaal... Uh, uh, ik weet niet of jij wel het Daar kijk je ook niet naar natuurlijk. Maar de BBC die heeft natuurlijk dat programma... Elk, uh, einde van het jaar. En dat, dat, dat, dat, dat ziet er veel gelichter uit, weet je wel. Ja. Ik weet wel dat ze ja. veel meer geld hebben allemaal natuurlijk. Dat begrijp ik ook nog wel. Maar... De, de, de, de manier waarop die Engelsen dat maken is, ja. is honderd, honderdduizend keer beter dan, dan wat ze in Nederland doen. Ja. Plus nog een keer de, de, de prijswinnaars. Nou ja, goed. Wie waren uh, dat? Ja, nou ja, stappen die wonen dus bij de mannen, maar bij de vrouwen was bijvoorbeeld de femke Bol, Een hele goede atleet. Die, die wordt niet eens genomineerd. Hè? Nee, die wordt niet genomineerd. Dat die worden niet bij de drie ja. no nominees. En daar wint een, een schaatster, weet je wel. Jutta Leerdam, zeker. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat een lekker ding nee, nee. trouwens. Ja, ik Dit ben in zijn naam. Ben jij man. dat allemaal bijhoudt, Frank? Irene Schouten. Nee, als je dan? kijkt als nationaal. <laughs> zie is ineens iemand voorbij schaats. Irene Schouten, was dat zeker of niet? Ja, dat zou kunnen, ja. Maar dan heb je nog een andere manier. Uh, van Vleuten, die, uh, die, oh, ja. die, die, die wielrenster. Ja. Uh, die met een gebroken arm volgens mij ook ja, een een westerkomp. Ja, uh, ja. uh, prachtige prestatie <gül> leverde. Ja, die, die werd er dus niet, weet je wel. En dan doen ze dat, iemand van het schaatsen. Nou, dat wordt in, uh, in acht landen in, ja. ter wereld wordt er een beetje op niveau geschaat. Maar er wordt in elk land uh, gewoon gewielrent, weet je. Dat is een veel grotere sport. Ja. En er zit een atleet die heel, heel goed gedaan heeft... die zit er niet eens bij. Dus Wonderlijk, het ja. stelt eigenlijk helemaal niks voor. Laten we daarop houden. Nou ja, daar had ik inderdaad wel iets over gelezen. Ja, ja, ja. ja. Oh, dat Femke, is een klein beetje dat, bijgehouden. Ja. In een boek? Nee, op internet. Sanfemke okay. die zou het naar mijn ja. idee wel verdiend hebben, denk ja, ik. Ook, uh, dat... Zeker, ja. En atletiek al, is natuurlijk ook een sport die ja. mondiaal beoefend wordt. En, uh... Derde van de wereld bij ja, de Olympische nee, dat Spelen. Dat eh, twee, goed, ja. twee, bijna ja. twee jaar terug. Ja. Nee. Ja. Hey, jongens, ik heb toch nog wel kleine dingetjes uit de Formule 1... Uh, Marion Dretti die heeft uh, zich uitgelaten over wanneer zij erin komen, uh, wie die wil hebben dan als, uh, als rijders. Nou, daar zit Colin Hert daarbij. dat is een Amerikaan ja. die het niet gered heeft, die gaat een superlicentie, lic niet voor elkaar, weet ik het allemaal. Maar die zou hij er graag bij willen hebben. En uh, uh, ook uh, Alonso wil hij ook graag. Oh. Maar Alonso, natuurlijk, voor de ervaring. En die kan uh, precies vertellen hoe een wagen moet worden afgesteld. Dat dit maar ja, nog... dat moet Alonso ook nog willen. Maar dat moet, moet Alonso willen. Nou, die is wel uh, voor wat geld uh, beschikbaar, denk ik hoor. <grijg> uh, maar goed, uh, het is nog niet zeker of die Andretti uh, sowieso uh, mee kan doen. Dus uh, dat zal niet volgend jaar zijn, maar misschien over twee jaar dan. Uh. Uh, en dan is uh, Alonso trouwens, <grijg> bijna vijftig volgens mij. Maar, yeah. uh, uh, 9 januari begint de Frederic Vasseur bij Ferrari. Daar wordt uh, ja. veel uh, van verwacht. En het uh, is ook al bekend wanneer zij hun wagen gaan presenteren, Ferrari. Of 14 januari. Ze zijn er een cadeau gekregen, hè? Als, als, bedoel je? als kerstcadeau een Ferrari van oh, is de is dat zo? Dat weet ik niet, ik niet gehoord. Ja, ja, een, maar, maar, ja. een, een, een weg, weg... Een weg wegverraden ja, zo'n zo platte kar. Ja. Zo uh, ja. Ja. Geen uh, schaalmodel. Gewoon nee, ik nee, dacht het niet. Echte Ferrari. Echte ja, Ferrari, ja. Nou, kijk, dat zijn nog eens kerstgedachten Ja, nee, dat vind ik ook, dat vind ik ook. <coughs> nou ja, uh, Ferrari is de, uh, op 14 februari gaan ze hun wagen uh, presenteren. Oké. Okay. Uh, er zijn nog twee andere teams bekend die het gaan doen. Dat is Esther Martin op, een, op 13 februari, is een dag eerder. En dan de eerste die het gaat doen is Alfa Tauri. Nou, dat is wel leuk, omdat uh, onze Nick de Vries ja. daarbij gaat rijden. Ze gaan dat doen in New York. Dat is ook wel leuk natuurlijk, hè. En... Uh, uh, ja, dat gaan ze doen, omdat Amerika natuurlijk uh, uh, in minded is. Ja. Uh, uh, Frans Torst, uh, de, de, de, de grote man van uh, uh, Alfa Tauri, heeft gezegd dat Nick de Vries, voordat het, begin, het seizoen begint, zeker nog drie tot 4000 kilometer aan testkilometers gaat rijden. Ja. Nou, dus, uh, met een oude auto, denk ik dan. Nou ja, misschien een oude auto, nou ja, niet eens een nieuwe, nee, dat mag volgens mij Nee, niet. dat mag volgens nee, mij niet, Maar zal met die uh, van vorig jaar... Om, uh, om uh, wat, uh, wat ervaring op te doen, et cetera. En, uh, Het gaat allemaal iets harder dan die... Uh, gaat die, allemaal iets harder, die, ja, ja, ja. Hamilton uh, heeft iets gezegd over die uh, GPDA. Dat is de Grand Prix uh, Drivers Association. Die hebben eigenlijk weinig te zeggen. Dus ze moeten veel meer... Uh, te zeggen krijgen. want bijvoorbeeld, is dat? Een soort vakbond voor coureurs? vakbond voor coureurs inderdaad, oh, okay. maar er wordt bijna niet meer naar geluisterd. Hij uh, noemde er voorbeelden. Er was een raketaanval in Jeddah, Saudi-Arabië, ja, uh, op zaterdag voor de, ja. voor de Grand Prix. Nou, die, die jongens wilden eigenlijk niet rijden, weet je wel. Maar de FIA en de Liberty Media die hadden al beslist dat er gewoon gereden zou worden. Ja, ja, ja. Maar als dan die coureurs had gelegen, dan hadden ze daar niet gereden. En terecht trouwens hoor. Ja. Uh, ik kan nog even zeggen dat er op uh, Viaplay een hele leuke, goede documentaire over Jackie Stewart staat. Oké. Okay. Kun je zeker gaan kijken. Uh, waarin hij ook onder andere zegt dat hij uh, niet kan lezen en niet kan schrijven. Oh. Wist jij dat er niet? Nee. Dat wist ik ook niet? Nee. En dat heeft hij altijd voor iedereen verborgen gehouden. Hij kan het nog steeds niet. Hij kan hij, contracten en zo. Dat liet hij altijd door anderen doen. En, uh, als, hij, uh, papier, als hij een papiertje onder zijn neus kreeg... dan schoof hij dat meteen door aan een assistent. Weet ik het allemaal. Maar hij, kon, hij, hij, hij kan niet schrijven. Hij kan niet lezen. Onvoorstelbaar, hè? Ja, nee, dat wist ik ook niet. En het is wel, uh, maar het is een mooi documentaire. Prachtige beelden uit de jaren zeventig. Waarin hij natuurlijk uh, uh, wereldkampioen werd een paar keer, drie keer geloof ik. Dus dat uh, is een aardige documentaire, kan ik je zeker aanbevelen. Uh, dan hebben we nog Philip Strijf, zegt de naam jullie iets? Nee. Nee, nee die is overleden. Dat is een oude coureur, hij heeft toch 54 Grand Prix gereden. Nee, hoor. je dat? Ja, in de jaren uh, 80. Eén keer op podium gestaan zelfs nog, hij reed voor Renault, no Tiddle en ATS. Maar hij is overleden op 67-jarige leeftijd. Nou, dat is rekenen. niet zo oud? Nee, niet zo oud, nee. nee. Hij heeft een enorm ongeluk gehad ooit en... Um, uh, er werden toen medische fouten gemaakt. En in daardoor Formule 1? Is hij, Ja, in Formule 1. En daardoor is hij in een rolstoel terechtgekomen. Okay. Dus hij heeft niet echt veel geluk gehad, Filip. Nee. En um, ja, nu ook uh, uh, ja, is vrij vroeg overleden inderdaad. En nog een paar dingetjes over het voetballen. En ik sluit Leuk. af straks met darten. Um, <laughs> Uh, Gakpo. Nee, uh, Cody Cody Gakpo. Cody Gakpo. Cody Gakpo. Cody Gakpo is... Die speelde voor Nederland heel bij het WK. Maakte drie doelpunten. Die gaat naar Liverpool. Zo. So. Okay. Ja, we hadden het al een paar keer over Liverpool. Ja. Ja, maar uh, eigenlijk zou hij misschien naar Manchester United gaan. Maar uh, dat is niet doorgegaan. Uh, United uh, wordt verkocht, uh, de hele club. Maar is door dat ook zo'n goede dak open? Is dat ook een speler als uh, voor die voor 200 miljoen van de Nee, verwisselt of niet? Nee, is hier, hier uh, niet gaat waard. het om uh, zo'n uh, uh. uh, ongeveer 40 miljoen. Oh, dat is een aanbieding dus. Ja, daar wordt een aanbieding. <laughs> ja, ja. En dan je krijg je er voet ook nog een speler wel. bij. dus twee <laughs> ja. voor één ja, eigenlijk. Ja. Twee voor de prijs van één. Nee, maar goed, het is een weggevertje. Uh, ja, daarom. Voor de ja. eerste 40 ja. miljoen kun je is, niet zeggen. Nee. Uh, Manchester United niet, omdat die glazers, de eigenaren van Manchester United, willen die club verkopen. En uh, die hebben gezegd, van, nou, tot, tot, tot, tot het verkocht wordt, mogen er alleen maar uh, huurdeals worden afgesloten. Nou, dat is Erik den Hag natuurlijk uh, niet blij mee bij Manchester United. En dan ligt pl nog op sterven. De, ja. Er ging een ja. filmpje rond, ik weet niet of je dat hebt gezien. Nee. Ja, er was een filmpje gemaakt in een ziekenhuiskamer... die echt doodziek daar op bed ligt. En dat is gewoon op, uh, op Facebook geplaatst. Ja, dat is slecht, hè? Ja, bizar, schandalig. Ja, is schandalig. Echt schandalig. En die man uh, ligt gewoon daar een doodstrijd uh, te voeren. Ja, dat ja. is de en mensen hebben geen enkele. Nee, helemaal niet. En ik denk uh, binnen dat een week of zo dat hij wel overleden zal zijn. Nou, een van de grotere spelers uit uh, ja. het voetbal. En dat weten jullie natuurlijk wel, Pele. Ik overleden, heb wel eens, ja. ja. nou, eens van gehoord, ja. Ik heb wel eens van gehoord, maar dat vind ik knap. Ik ging vroeger, ja. ja. Nee, erom. Kom je kom... buiten Pele. Nee, inderdaad. Ja. Wat zei je? Kom je Bu buiten Pele. Ja, dus het was een buiten Pele. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, ik wil afsluiten met het WK Dorsch. Uh, Marco van Germa? Of van of wie dan ook? Nou ja, uh, ja, dat mag ik uitspreken. Ja, natuurlijk. Nee, prima. Ah. Nee, de, de, de, we gaan weer door, hè, na de kerst, want er was even een paar dagen rust, maar er zijn nog vijf Nederlanders in de strijd. Ah. Uh, nou ja, nu wordt het wel <laughs> leuk. WK Dort. Ik bedoel, uh, ja. dat toernooi in Alexander Palace in Londen, dat is natuurlijk een heel apart toernooi. En uh, helaas alleen maar op vier te bekijken, ja. Kun, kun je dat zien, ja? Uh, ja, zou kunnen. Oh, je hebt wel via play. Je hebt nog steeds... Uh, nou ja, dan kun je in ieder geval Raymond van Barneveld vanavond... Uh, uh, uh, die zit die er peilen. nog in. Die zit er gewoon nog in. Die zit er nog in. Uh, Daar naar de postbode. Ja, da, uh, van Barneveld er was geen postbode volgens mij. Volgens wel. mij. Maar goed, oh. mijn... Uh, nou, en dan uh, Danny Noppert. Noppert. Ja, dat is Familie van? Dus die, die broer van... Oh, dat is die lange de keeper. Uh, denk ik. Ja, ik denk het, ja. <laughs> die speelt woensdag. En Michael van Gervenaar nou, die kennen jullie wel natuurlijk, hè. Dus, ja. De, ja. De, uh, Meervoud of middelkampioen speelt Pff, ook woensdag rond een uur of half tien... Hebben we nog Dirk van Duivenboden? Ja, die is goed. Die is goed, hè? Ja. En uh, Vincent van de... Van ja, daar de was er nog wat mee, las ik even gauw. Er was nog een beetje amicaal uh, gedrag uh, als ja, de tegenstander. We, die we, uh, nou, er zitten in ieder geval nog vijf Nederlanders in. En dan hebben we op 1 januari de, de, de nieuwjaarsdag de, de kwartfinale. Een dag later de halffinale. En op 3 januari, dat zal een maandag zijn of zo. Ja, ja, maandag. Avond is ja. de finale. Dan neem ik vrij. Okay. <laughs> nou, hoort, dat was een beetje wat de sport betreft. Ik kon er al lang uh, uh, in worden. Ja, ja. ja, ja. Muziek. muziek. Maar je hoeft helemaal bij te praten nu. Ja, ja helemaal, ik heb geen filmpje meer, Hans. Dankjewel. Ik ook niet, dankjewel, Hans. Ja, dankjewel. <laughs> mooi nieuws, mooi nieuws. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away, but girl, tonight you look so pretty, as yes, you do. Times Square can shine as bright as you.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 Ik heb uh, um, enorm goed nieuws. Ja. Nou, Ik weet niet of het goed nieuws is. Maar er was recentelijk paniek in een Frans ziekenhuis. Ach. Ja, dan liep een hoogbejaarde man van 88 binnen met een artilleriegranaat. in is ADES. Met, ja? met een wat? Met een artilleriegranaat. Een artilleriegranaat? Dat is een enorm ding. Toen de artsen zagen wat het was, werd het ziekenhuis ontruimd. Maar na de explosieve opruimingsdienst werd ingeschakeld. En die heeft het ding uit zijn reet gehaald. Ja. Nou, meneertje. Jongen, Dit jongen, gaat ja. niet helemaal goed met u. Ja, die man was een klein beetje in de war. Niet gaan zitten, blijf maar staan. Ja. <laughs> nou, dat gebeurt een paar ja. keer per week, hè, zoiets. Hè. Dus, uh, nou, de geraad is afkomstig nee, nou. uit, het, uit de, eerste wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog. Uit de Eerste Wereldoorlog. Uit de Eerste Wereldoorlog zat er wat, nee, nee, ja. En kan on, onmogelijk door uh, vijanden ja, vuur in zijn geschoten. Mogelijk, ja. En, en, uh, en ook goed nieuws is dus dat de, de dopjes van de, van de, van de Coca-Cola-flesjes... Uh, uh, die kunnen er niet meer af. Nee. Kunt, normaal gesproken kun je ze losdraaien. Ja. Dus hebben ze zo gemaakt dat, dat die er niet meer af kan. Omdat? Nou, om, dat, om, om, om het zwerfvuil tegen te gaan. Oh, Al die okay. losse doppen. Die, ja, die, die, ah, bedoel je dat? Ja. ja, ja. ja. ja. Dat, dat is ook goed nieuws, hè? Ja, dat Leuk, is hè? goed nieuws. Nou ja, sowieso zo, zo is er altijd wel goed nieuws uh, uh, te vinden, natuurlijk. Hè? Nou ja, als je een beetje gaat zoeken, dan kom je er ja. wel. De eerste atleet met het syndroom van Down heeft het WK Ironman uh, voltooid. Ja. Echt, de 23-jarige Chris oh, shit. En, en maar... dan ook nog dat uh, Ashley Garner in Amerika... die uh, heeft haar trouwring na een, or een orkaan teruggevonden. En uh, ja, er werd zoveel rotzooi van de, de straten, uh, weet ik allemaal... En uh, binnen de uh, ravage ergens uh, hebben ze die ring teruggevonden. Dat, dat is allemaal leuk nieuws, toch? Oh, ja, is, ja. ja, bizar dat je dat uh, toch... Weet je, dat is Zo, mijn, aan uh... het einde van het, van het jaar... <coughs> Maar wat wel heel uh, jammer is... is dat John Reddy is overleden. Ja, ja. ja. 92 inmiddels. Koos, 90. 90. Dobbelsteen. Ja. Koos Dobbelsteen. Ja, Koos Dobbelsteen. Ongelooflijk. 92. Ja. Ja. Hard, ik, uh, ik keek er niet zoveel naar, maar... Uh, uh, ik, uh, ik kende hem wel natuurlijk. Ja, en ja, was toen uh, de tijd dat programma... zeggers A, ah, dat dat kijkcijfers... Ja? Dus droomt menig omroep ja. van nu... Uh, nou. Maar toen had je nog maar twee uh, zenders of zo. Hè? Twee of drie zenders. Maar die slag is u. Dat is uh, toen is. had je nog niet uh, RTL 4, 5, 6, ja, 7, 8, 19, ja. SBS 6, 5, 3, 3 2. Ja. En, uh, maar maar toen, toen was het maar één zender eigenlijk, hè? bijna. Ja, ja. Uh, twee ja, Nou ja, Nederland 1, 2. En Nederland ja. 3 had je misschien toen al. Net, ja, net wel aan. Ja. Maar uh, 92 jaar, dat is toch een behoorlijke leeftijd. Hè? Ja. Hij was klusjesman daarin of zo. Ja, zoiets. Ja, hij maar speelde hij speelde de noot van Mien de, Dobbelsteen. Precies, die, ja. Oh, dat was de, de man van het huis Amsterdam. Koosdobbelsteen. Koosdobbelsteen. Nou, wat leuk man. Ja, ja u kent hem, ja, hem wel. We zien allemaal wel eens mensen. kent hem niet? Ja, nee, daarom. We zien allemaal wel eens mensen. Tegenwoordig is het heel modern, geloof ik, om met tattoos te laten zetten. Ja. Ja, hè? Maar er is een dame in Engeland, Melissa, die is 45 jaar oud. Maar die is bijna nergens meer welkom. Want de mensen schrikken zich helemaal de pleuris... als het mens ergens verschijnt. Hoezo? Die heeft de hele kanus vol laten tatoeëren. De hele hoofd. De hele hoofd. <laughs> en nog elke week laat ze daar wat uh, inkt uh, bij zetten. Holy shit. Dus, oh, wat ja, erg elle Voor de kijkers thuis. Ja. Nou, nee. Ben, <laughs> nee, pak je dit even mee, Ben? Je <laughs> ja, ja ik moet even tegen de camera praten. Oh, nou, Frank, en, ik, ik zat uh, even, uh, gisteren bij uh, de firma uh, uh, Warrior. Bij, uh, bij Strijder. Ja? En, en uh, daar kwam een, een gozer binnen. Een heel aardig man. En die had op zijn vingers... de letters fuck ja, laten oh, tatoeëren. Ja? Ah. En ik dacht, ja. dat is lekker... als je gaat, als je, als je gaat uh, solliciteren. En dus, uh, ja. hey Bim. <laughs> Fuck. Ja, hoe, uh, hoe, hoe, hoe vingervlug ben jij en ja, dan moeten je vingers een, te stonen, ja, ja. Ik heb nog een leuk broodje. Nee, tenminste, ik neem aan dat het een broodje aapverhaal is over het ontstaan van het woord fuck. Heb jij enig idee, Jaap, waar het woord fuck vandaan komt? Nee, komt het ergens uit Engeland ja. vandaan? Dus in de, ja, in de, in de jaren van King Henry VIII, we dus overal uh, hoerenhuizen in Engeland, toen ah. ook al. En, maar op een gegeven moment zag de vorst het aantal gelegenheden toenemen. Dus hij dacht, nou ja, weet je, ik kan het twee dingen doen. Of er soldaten op afsturen en de boel sluiten... maar ik kan het ook legaliseren en belastingpenningen innen. Dus als dan de hoerenhuizen wilden blijven voortbestaan... dan konden ze belastingpenningen afdragen... En dan kregen ze een soort uh, nou, een gedoog status. En dat kwam dan, ja. voor zover de mensen konden lezen, de meesten konden niet eens lezen. Een bord boven de deur, fuck. Functioning under consent of the king. <laughs> ah! ik, ik denk broodje aap, maar het klinkt goed. Dat, dat klinkt heel leuk. Ja, leuk, ja. Hey, wist jij dat er steeds meer mensen een dashcam nemen? Yes, ja. In Nederland. ja, Dat ja. is heel populair aan het worden. Ja, ja. En, uh, en, en de, de, ja, er wordt iets veiliger op. En de, uh, hoe heet het is uh, heel erg uh, blij. De verzekeringsbedrijven. Ja. Want je kan dan als er wat gebeurt. Meteen laten zien ja. wat er gebeurt. En hoe het gebeurd is. Ja. Dus, uh, ja, dus het is alleen één wonder. vraag. Is de privacy in het geding? Ja, maar nou. ja, elke keer het woord uh, het ja. fenomeen privacy. Er is al geen privacy meer, want uh, de overheid weet, weet al alles van je. Ja. En de meeste mensen die zetten een hele hebben en hou op Facebook. Maar ja, het is ook gewoon toegestaan om te filmen in het openbaar. Ja. Ah ja, als je, je, je PLA ja. uh, filmt, dan is niets meer uh, privacy, Frank. Dus... Kom, kom je buiten PLA? Nee, ik <laughs> ja, kom je buiten PLA. <laughs> <Nee, laughs> maar maar is er is zo'n programma, uh, de, de slechtste reisers of zo, weet ik veel. Die ja, uh, al die ja. ongelukken, weet je wel. Ja. Oh, met desk hebben opgenomen. Ja. Slechtste zielvuur. Dus, uh, <kwijnt> Zeker in uh, Rusland. In, uh, ja, de Rusland, Polen, Oog, Hongarije. Oogland. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb ook zo'n ding, maar er zit dan een draadje aan. Dus ik dacht, in het kader van... Uh, Meegaan met de tijd, Hans. Ik koop uh, voor een paar uur... zo'n draadloos cameraatje. Wat ja. dan ook weer met mijn iPhone zou moeten... Corresponderen. Communiceren. Nou, maar. Ik heb er een hele avond op gezeten. Ik kreeg het niet voor mijn nee. En toen stond er op de doos nog made in China, dat wist ik al natuurlijk. Maar goed. Wat stond er op de doos? Made in China. Oh, made in maar dan China, denk ja. je van ja, met je, misschien kijkt Xi Jinping wel mee als ik dat ding in mijn auto heb hangen. Je weet het niet. Ja, hij zou die test boeiend vinden, denk ik. Dus ik heb hem maar weer in de doos gestopt. En, nou, misschien wel. Uh, <laughs> ja. Dat we Doe we uh, er niks mee? Ja, ik krijg hem niet aan de praat. ik weet niet hoe dat werkt. Ik maar een keer mee. Als digibeet. Kom Kijk, zie je, Het enige uh, uh, wat ik voor elkaar heb gekregen is een app die zichtbaar is. Maar het doet alleen niks. <laughs> ah, ja, je hebt een gadget uh, vriendje naast je. Ja, uh, uh, die uh, uh, die uh, weet dat uh, wel. Dus maar ik denk het is wel heel vaak met die, uh, met die uh, Chinese rommel. Dat, dat het ook niet werkt. Ik kocht een keer zo'n heel klein cameraatje. Ik denk nou dat werkt van geen kant. Nee. Echt. En, uh, nee, ik had dat spijt dat is, ik hem had gekocht. Dat is verkwisting het is hetzelfde van met, die, met, die, met die slimme lampen. Er zijn mensen die denken van... Uh, nou, dan koop ik uh, een Huey-lamp. Ja. Weet je wel. En dan moet je een bridge kopen, zogenaamde bridge. Dat is een apparaatje die zet je op je modem. En die, ja, die, die correspondeert al met ja. je. Dat is, dat is heel makkelijk. En dan ja, uh, tegenwoordig doen. kan je ook met kruidvat die lampen kopen. Twee ja. plus twee. Maar die werken, die werken niet. Die werken niet. Niet op die bridge van Huey. Oh, okay. Dan moet je weer een eigen bridge Dan moet je hebt een andere bridge. ik een bridge too far. <laughs> ja. Ja. ja. Maar de Lidl... U kent het wel, dat Duitse. Ja, en dat werkt dan wel. Uh -huh. Dat gebeurt hier. Maar dat Ik is Duits. Uh, dat is niet made in China, dat is gewoon Duits. Ja, made in Germany. Ja, ja, made in Germany, ja, dat is ja. veel beter natuurlijk. Ja. Mijn, mijn computer gaat. Uh... Nee, ik ben nog uit de. En die gewoon aan. Ja, klaar vind ik vind het mooist. Ja, dat is mooi, ja. ja. Maar ja, dat zou weten toch, maar niet ja, het het in het leven. En, het Ik ben in ook bridge op niet met een systeem als SF. Ook links leeg. Niet, hard. het licht niet meer aan. Ja, ja, het. Uh... Nee, het moet het wel doen, natuurlijk. dat <laughs> is ja. wel handig, ja. ja. zeker met computers, daar word je toch gek van als dat ja. uh, Nou, ja, als... ik ben ook weer met het parkstart in de weer geweest om. Uh, Parkstand. Mijn zoon en mijn schoonzoon aan te melden. Het is er gewoon een... Die, die parkeren heb je. Ja. Dat dat het drama is te te Wat, nee, wat ja. een gelul, jongen. echt. Ja, maar het moet je weer een ja, nieuwe pastor, uh, pastor ja, aanwezig. De werkt kon, ineens die, niet die meer. Dat gaat wel gebeuren, hoor. Daar zijn ze mee bezig. Nee, maar, maar ook, ook als, ze... als jij... Je, als je, je auto in ge... af te schaffen? Nee. Oh. <laughs> nee de, de app. Als jij je auto naar de garage moet een paar dagen... en je krijgt een leenauto mee. Hoe gaat dat dan? Dan moet je betalen. Dan moet je aanmelden. Dan moet je voor je budget. Ja, dan moet je het graag Budget, je ja, ik ja. heb geen auto meer tegenwoordig. Ik weet nog niet hoe het werkt. Maar ja, een van de redenen waarom ik hem gestopt ja, heb. Jongens, heel wat anders. Uh, je weet dat... Uh uh, de HEMA heeft uh, zeg maar, uh, vrouwelijk speelgoed uh, in de. Hoe heet het? Uh, ja, want die ja is het vrouwelijk, vrouwelijk speelgoed. Ja, Verklaardende vrouw. hulpstukken voor dames. Hulpstukken ja. voor dames. En, uh, maar in Engeland is het nog veel erger. Ja. Uh, een Engelse arts spreekt uh, haar zorgen uit over masturbatie met kerstdecoraties. Nee, dat geloof ik, ja. Dus dus ja. dames die stoppen ze bal in de muts. En dan uh, schijnt dat heel erg uh, opwekkend op, op, op te werken. Ja, nou, vooral <laughs> als die van glas is, ja. <laughs> ja. Die kan maar één keer breken in je muts. Precies. Nou uh... oh, ja, dan heb je de poppen ja, wat, aan het dansen. Wat zijn mensen ziek, hè? Ja. Er zijn mensen, zoveel de, de, idioten. Ook uh, doen ze het met die... Met die uh, uh, hoe heet het? Uh... Wat is er mis met een komkommer? <laughs> ja. Ja, weet je. De, is, is ze puur natuurlijk. Het ja, ja, ja, leven puur, van niemand gevaren. Ja, maar langwerpige oh. voorwerpen... Uh, uh, uh, lijken goede kandidaten Zij zijn voor seksueel genot... en uh, zien er absoluut geen ernst van in. Maar die voorwerpen worden... Uh, minder uh, uh, ingebracht. En uh, die kunnen afbreken. En gevaarlijke ontstekingen veroorzaken. Ja, kunnen ze beter ja. mij bellen, die breekt niet af in ieder geval. Ja, dan kun je nog beter een granatiehol stoppen, ja. toch? Zie je het? Ja, het? Het is toch wel bijzonder dat mensen in de onderbuik proppen. Ongelooflijk. Ja, mensen ja, zijn man. Het is gestoord. Ja. Goed, hebben we, ja, we hebben nog een stukje muziek. Muziek, zang en dans. Zang en dans, dames en heren. I think I've had enough. an optimist. Sun was shining, I'm positive. We can run, Then I heard you was talking trash. I a mystery. Hold me back, I'm about to spash. Yeah, I'm about four or five seconds from wildin' and we got three more days to Friday. I'm trying to You'll pay my bill. See, they won't buy my pride. But that just ain't up for sale. See, all of my kindness mm -hmm, it's taken for weakness. zo so, oh, Jongens. Een, een brute einde. Brut, einde. ja brute einde. Maar ik vind ook dat hij een keer moet stoppen. Na twee minuten <laughs> nog jongens. <laughs> dus ja, ja. Op een, een gegeven moment, moment is het genoeg geweest. Hè? Ja, ja op een gegeven ja, moment moet ook. je gewoon zeggen. Van gewoon een einde moet de, einde de, de, komen. Je moet er een punt aan draaien. Je moet er een punt aan draaien. Of die Engelse verklaring van Frank erbij geven. Welke? Nou ja wat hij net vertelde over Hendrik de die Hendrik de Achster. Functioning under consent of the king. Yes. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. ja, ja. <laughs> nee, duidelijk ja. Dat is. Uh, ja, maar hebben we het beschaafd ja, nee. dag, jongens, is geweest gelukkig. Dus Dat ja. is altijd een ja, beetje. Ja. Het gaat een goede. Want, voor mijn psychologische grens gepasseerd. Ja. Waar het na het alleen maar weer uh, zei het, geloof ik met een halve minuut. minuut Eerder dag. Een halve minuut en daarna gaat het met forse ja, van, het nu, langer licht worden. Ja. Nu juist nog 17 graden kan worden in het, in het zuiden dan wel het weliswaar. Ja, maar dat is toch wel idiot, vind ik? Ja. Dat is niet normaal. Hoor. Nou, we, hebben dat, uh, we hebben het in Amerika gezien. Hij ja, is 30 graden ja. onder nul. god, ja. alle mensen. Dus, komt door de opwarming mensen van de aarde komt dat. Ja. ja opwarming, where the hell is El Gore when you need him? Ja, dus. Maar ja, het heeft wel te maken met dat er iets mis is. Ja, natuurlijk. Ja, dat is, ja, dat, is duidelijk, dat ja. denk ik wel. Ja. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, ja, we ja. zijn ja. in Texas. Uh, ik sprak met mijn maatje uit Houston. En, Kort hoor, dat is uh, uh, min 5 in de tuin bij. Zo? Min 5? Texas, ja. Houston. In de zuiden van 5? Ja, min 5, dus zuidelijke landen. Min 5, Celsius. Min 5 graden. Min 5, ja dat is voor diepe. Uh, ja, dat is nog niet goed gekend. Uh, Houston, we got a problem. Ja, well, min 47 in het noorden volgens mij. Onvoorstelbaar. Ja. Ja. Nou, we zitten ah? bijna tegen het nieuws aan. Ja, ja. Maar ja, er, nog over dat uh, Vriezen. Er waren er toch van die Vriesjagers... die dan af en toe gewoon uh, eens uh, op pad gingen... om de laagste temperaturen te meten. Uh, maar die voetballer, dan... die, die keeper... is toch ook Vries? Dat is ook een Vries. Ja, dat is ook een Vries. Ja, ook een Vries. Ja, Alleen, ja, ja, het is een antivries. Knoppert. <lacht> knoppert blijkt <God>. knoppert. <lacht> ja. Nou, laten we ja, zitten jongen. weer. Want uh, we gaan zo direct... Uh, mensen, dan gaan we nog uh, gewoon een uur... Uh, deze... Uh, Fijne onzin uh, over u uit te uh, strooien. Dus uh, we hebben nog zeker een, een uur kan nog wel show! Zie wenst jullie allemaal fijne dagen en een.